Agenten zijn begonnen met het aanhouden van actievoerders. Mensen worden onder meer weggehaald met brancards op wieltjes. In Amsterdam is de Tweede Koentunnel weer helemaal opengegaan. Dat is iets eerder dan gepland. Eigenlijk zou de tunnel maandag open gaan. Vanwege groot onderhoud was de Tweede Koentunnel twee maanden dicht. De weg heeft een nieuwe asfaltlaag gekregen en er zijn nieuwe lampen en camera's opgehangen. Het afsluiten van de tunnel leidde in en rond Amsterdam deze zomer tot veel files. Het weer verspreidt over het land buien. Met kans op hagel en onweer. Het is 17 tot 19 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en blijft het op een enkele bui na het droog. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 een uh, lekkere plaat om te draaien op de radio. Deze single uit uh, 1985 van de Engelse band Tears for Fears. En die ken je uiteraard uh, onder meer van Shout, dat was zijn uh, eerste grote hit. En uh, heel uh, het overhears die na deze single Everybody Wants to Rule the World uh, kwam. Nou, het is uh, even na twee uur Zandvoort een hele goeiemiddag. En welkom uh, bij Zandvoort op zaterdag. Ik ben er weer tot aan 5 uur met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Nou, net als vorige week gaan we ook vandaag weer voetballen op Duintjesvelds. We hebben vandaag een bekerwedstrijd tegen Schravenland. En wat nou het leuke is van deze wedstrijd is dat een supporter daar de tegenstander aanmoedigt op Duintjesvelds. En dat is uh, niet zomaar iemand, nee, dat is onze eigen wethouder... Jan-Jaap de Kloet. Want uh, ja, hij komt uh, uit die uh, regio en uh, moet er vandaag eigenlijk een beetje... twee teams aan, hè? ook SV Zandvoort. omdat die wethouder hier is. Maar met name zijn uh, thuisclubje Schravenland. Nou, zodat ik naar de volgende plaat uh, ga ik uh, naar de uh, reporter van uh, vandaag toe. Dat is uiteraard onze eigen Piet Pijper. Verder hebben we het nieuws in het kort uit Zandvoort. We kijken hoe het weer is. Doen we zo rond half drie? Nou, het is wel heel wisselvallig, hè? Zon en regen wisselen elkaar af. En hoe dat de komende dagen gaat worden, dat hoor je zo dadelijk. Verder in twee uur staan we uitgebreid stil bij het Chanticor en Zeeliederen Festival. Het komt er weer aan over twee weken op de zondag hier in Zandvoort. En nou ja, verder hebben we de gebruikelijke evenementenagenda. We hebben de pit reports met uh, Randall Lawson. En uh, nog veel en uh, veel meer. Gewoon lekker blijven luisteren. De Zandvoortse Radio. Wij zijn er al uh, 35 jaar. Zfm-live.nl kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Goedemiddag. De Disco Klassieker van die lijst en uh, Is It Too Late. Nou, zeker niet, want we gaan gewoon naar uh, Deintjesveld. Uh, ook op deze zaterdagmiddag met uh, wisselvallig weer. En op Deintjesveld uh, staat uh, Piet Bijper. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag. Goedemiddag ja, want we hebben weer een bekerwedstrijd, hè? We hebben een bekerwedstrijd, ja. Dat is uh, de derde in de serie... We zitten in een poeltje van vier, zoals ik al eerder heb aangegeven. En dit is de derde wedstrijd. Zandvoort heeft er nu twee keer verloren. En vandaag spelen we tegen onze vrienden van Schravenland uit het uh, Lootweg-omgeving. Ja? En die, die hebben twee wedstrijden gewonnen. Dus in principe gaat die de pool al winnen. En uh, nou goed, we zijn om half twee begonnen. En dat doen we dan bij Zandvoort uh, in verband met onze trainer. Die een uh, zoon heeft voetballen bij Ajax en die... ...wil dan graag zoveel mogelijk bij zijn zoon zijn. En die spelen vanmiddag al vroeg dus. En we hebben voor de aanvangstijd aan half twee gekozen bij Zandvoort. Wel heel vroeg. En ook niet goed voor de continent misschien, maar we doen het. Dus nou, we zijn nog om half twee begonnen. Zandvoort heeft een, wel een hele aangepaste formatie in vergelijking met vorige week. We hebben een andere keeper, we hebben een andere spits. We hebben wat middenverdediging, is wat gewisseld. Werk Pelenkamp heeft plaatsgemaakt voor Koelmachielsen. Iepenburg heeft plaatsgemaakt voor... Uh, het broertje vertoet is er ook niet. Dus we hebben toch wel een nieuwe formatie. Dit is een beetje de formatie waarvan de trainer denkt dat we volgende week met de competitie moeten starten. Het is over en weer. Het lijkt erop dat Schaapenwond iets meer techniek, bezit, iets meer samenspeelt. Er zijn links en rechts, zowel bij Zandvoort als Schaapenwond, kleine kantjes geweest, maar echt grote niet. En de keepers konden dat vaak met een cornerbal of een kleine reddingen. Doen. Dus het is nog steeds 0-0. En nu een schot net voorlangs van het Frisantwoord. En we zitten in de 40ste minuut. Dus er is nog van alles mogelijk. En daarna, wordt leuk gevoeld. Het is droog. We hebben buikjes gehad. Maar het is uh, nou goed. We hebben ook een bijzondere gast vandaag. Uh, dat heb misschien wel gehoord. Jules, dat die is misschien wel in de uitzending geweest. Maar dat hoor ik er wel van op zo. Dus ik zou zeggen, even uh, voor nu. Tot, tot hier en dan uh, gaan we tweede helft verder. Ja, leuk hè, die speciale gast van uh, vandaag. Want we hebben het ja. over wethouder Jan-Jaap de Kloets. En die is er dan niet direct voor SV Zandvoort, maar voor de tegenstander. Uh, hij durft niet zoveel te zeggen, hij is heel stil naast me. Dus hij laat niet gelden voor wie die is, maar uh, ja, neemt. Maar dat heeft hij volgens mij al in het interview met Jaap ook verteld. Dus uh, hij kijkt wel uit om hier, We zitten hier toch met honderden mensen om omheen bezand te worden. Dus ja, ja. Kijkt wel heel, hij kijkt wel uit natuurlijk. Als je bezand wordt. Oh, zonde. Op de paal. voor een corner. Ja, ja. Dus uh, tot zover. Dan hebben we die corner op wachten. Ja, zeker. Daar komen we aan. Koen Gielsen naar voren. Dat is een lange man. Maar die loopt een andere lange man met hem mee. Dus die gaat dat weer proberen te pareren. Daar gaat hij, 1, 2, 3. Nou, kom op, op die corner. Voor de goal. Nee. Oh, redt weer uitge uitverdedigd. Nee. Het blijft 0-0. Ik zou zeggen, tot zo. En tot zo meteen voor de tweede helft. Piet, dankjewel voor dit moment vanaf Duintjesveld. En hier is de nieuwe single van Ed Sheeran, Camera.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 Frame. Some visions don't ever fade. I don't need a camera to. Ca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 Hoorde je twee hits, nonstop. Als eerste was dat de nieuwe sim van Ed Sheeran en die uit Camera. Net uitgekomen en het gaat vast voor zeker weer een grote hit worden. Erachteraan deze uit de jaren 80 van Toto en Hold the Line. En daartussendoor hoorde je een promo van de Elfstrandentocht. Want die gaat er ook dit jaar weer aankomen op 1 november. En uiteraard kan jij ook meedoen en geld daardoor inzamelen voor het goede doel: De Hartstichting. Naar meer informatie vind je daarover op elfstrandentocht.nl. Vandaag hebben we een ander heel mooi evenement. En trouwens ook morgen. Want het hele weekend zijn er open monumentendagen. En er doen diverse locaties mee hier in Zandvoort. Waaronder het Raadhuis. Theater De Krocht. Ja, het voormalige kerkgebouw wat momenteel helemaal vernieuwd wordt... En dat zijn rondleidingen van 12 tot 2 uur. Dus morgen ben je daar weer uh, welkom voor een rondleiding. Verder de dorpskerken, en uh, Dorpskerk en de Sint-Agatha-kerk. Uh, beide kerken doen mee. En dan krijg je historische rondleidingen. Maar er zijn ook uh, exposities. Zoals uh, de Waalse Kruisweg uh, bij de Sint-Agatha-kerk. Openingstijden, nou die verschillen per ker kerk. Maar die zijn ongeveer tussen 11 en uh, ...vier uur s middags. Nou, verder hebben we extra uh, nieuwigheden... ...zoals de ondernemersroute. Er is uh, dit jaar een route door het centrum samengesteld... ...door kunsthistorica Anne Marion Sensen... ...waarin uh, de winkelpanden centraal uh, staan. Nou, die doen mee met de etalages en uh, historische foto's uh, daarin... ...en er is informatie te vinden over de panden... Dus loop gewoon die route langs diverse winkels hier in Zandvoort. In het raadhuis zijn extra activiteiten, waaronder theatrale muzikale voorstellingen... het verhaal van de kluis en de monumentenburgemeester... kennelijk een speciale rol aanwezig. Tevens een kunstexpositie en nostalgische strandtent rondom het raadhuisplein. Nou, beide dagen zijn te bezoeken helemaal gratis... tussen 11 en 5 uur. De Open Monumentendagen hier in Zandvoort. Zo dadelijk gaan we naar het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst krijg je twee platen van mij. Als eerste de lekkere gouden oude van de Rolling Stones. En die zeggen gewoon, paint it black... Gaan we oude muziek gooien? Zeker langskomen. Dit was de uh, single van the Rolling Stones. En Paint It Black nog eentje. En dan zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Hey everyone, this is Zerb. This is Wel lekker hè, deze nieuwe zin van uh, Robbie Schultz. Je hoort sugar. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het is half uh, drie. We gaan kijken naar het weer van de komende dagen. Vandaag uh, is het wel een hele wisselvallige dag. Want we hebben vanmorgen lekker zonnetje gehad. Maar zo, zojuist hebben we ook een bui gehad. En de temperatuur blijft ook maar schommelen. Zo rond en nabij de 15 graden. Momenteel ietsje warmer doordat de zon weer schijnt. Maar al met al, inderdaad, een hele wisselvallige dag hier in Zandvoort. Er trekken buien over en verder waait er een matige zuidenwind. Maar af en toe hier aan zee toch wel krachtig. Zelfs windkracht 5 hebben we vandaag al bereikt. De maximumtemperatuur is zo rond en nabij de 16 graden. Morgen zijn er perioden met zon en alleen in de ochtend kan er nog een bui gaan vallen. Later op de dag neemt de bewolking toe en volgt er weer regen. De zuidenwind blijft matig, maar aan de kust wederom weer wat krachtiger dan landinwaarts. En de temperatuur schommelt zo rond de 16, 17 graden. Het wisselvallige weer blijft ook na het weekend aanhouden. Zon en wolken wisselen elkaar af en dagelijks kunnen er bijen gaan vallen. Vooral hier weer aan de kust. Maandag kan het eh, langs de noordwesten kust zelfs stormachtig gaan worden. Moet je denken aan windkracht 7, 8. En eh, er is een grote kans op zware windstoten. Dus pas op hè, maandag als je de weg op moet of uh, naar buiten gaat. Temperatuur is tussen de 17 en de 19 graden. Nou, maak er een uh, mooi weekend van met dit uh, wisselvallige weer. Maar uh, ja, geniet ook uh, van de zon die zich uh, zo nu en dan... Uh, Laat zien hier in Zandvoort. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door uh, weerman uh, Rico Schreuder. En kijk ook eens uh, op zijn Facebookpagina Rico Weer voor het weer van de komende dagen. Hier is Steve Inwood. En Hiya loop. uit de jaren tachtig vandaag op de Sanfordse Radio. Waaronder deze van Steve Lingwood, de higher love. Nou, er wordt vandaag druk gevoeld op je hoorde, het Je Dat is juist al van Piet Pijper. Stond 0-0, zo vlak voor rust. Dus en gaan we weer het Duintjesveld toe... voor het vervolg van het verslag van de wedstrijd van vandaag. De bekerwedstrijd tegen de nummer 1 in de bekerstand op dit moment. Schravenland. En weet je wat nou het leuke is... Schravenland wordt gesupported door uh, onze eigen wethouder Jan-Jaap de Kloets. Ja, hij is dus uh, niet alleen uh, voor Zandvoort vandaag uh, op Duitsersveld. maar ook uh, voor zijn thuisklubje, zo kunnen we het wel een beetje noemen. Schravenland. Nou, uh, onze verslaggever Jaap Koper die, uh, is ook aanwezig uh, bij die wedstrijd. Eh, voor het verslag van, uh, onder meer voor de Zandvoortse Courant. Maar ook voor de radio sprak hij met uh, wethouder Jan-Jaap de Kloets... Hoe hij uh, daar uh, zo op uh, Dijsjesveld zit voor de tegenstander. Ja, dat moet hij niet te hard zeggen natuurlijk, uh, Jan-Jaap. Want uh, ja, dan gaat het uh, zeker niet goed aflopen. Al oh, zal het waarschijnlijk wel meevallen. Hoort het verslag van uh, Jaap Koper met uh, Jan-Jaap de Kloets. De wethouder. Wethouder Jan Jaap de Kloet is vandaag de gast bij SV Zandvoort. Maar dat heeft ook uh, te maken omdat er een bekerwedstrijd uh, wordt gespeeld tussen SV Zandvoort en Schraveland. Ik moet goed zeggen. En okay. uh, waar komt wethouder Jan Jaap de Kloet vandaan? Uit die contraille. Dus dat is de reden waarom die er is. Uh, hoe is het clubhard als het gaat om Schravenland? Nou, het club wat het betreft Saverland is uh, zeer lang aanwezig. Uh, onze kinderen die spelen er al uh, heel lang. Uh, vanaf dat ze een uh, jaar of vijf uh, waren en uh, het zijn nu volwassen kerels, dus dat uh, nou, kan je nagaan. En bovendien heb ik in het grijs verleden, toen ik nog in de journalistiek zat, uh, nog een jaartje het uh, clubblad gemaakt, dus uh, er is zeker wel verbinding. En in onze gemeente, bij de Meer, is het de enige uh, ja, grote voetbalclub. Je hebt nog eentje in Ankerveen, die is wat kleiner, maar Srave is toch wel uh, de voetbalclub. Uh, hoe zit het uh, zelf met het uh, voetbal? Ik heb uh, ooit gezien de, de, bij het hockey, maar hoe zit het met het voetbal? Uh, ik heb het nooit gedaan. Ik volg het, ik volg het op de voet, maar ik heb zelf nooit gevoetbald. Ik uh, vraag me niet waarom, maar... Sommige dingen gebeuren zoals ze gaan. En uh, wat ik al zei, onze twee zonen in ieder geval wel. Dat uh, is wel, uh, lijkt, uh, lijkt wel een uh, mooi verhaal zo, uh, zo te horen. Uh, wat ga, gaat u nou vanmiddag doen met, uh, met deze heren? Hier uh, kijken? Nou ja, de, mijn uh, gevoel is verscheurd natuurlijk. Ik ben, <laughs> ja. ben uh, met zeer veel plezier wethouder hier in Zandvoort. Dus uh, de SP Zandvoort heeft een warm plekje in mijn hart gekregen in de afgelopen 2,5 jaar. Uh, aan de andere kant uh, ligt mij... En sommigen uh, zeggen hem traditionele hart uh, in Schaafland. Dus uh, ik, ik weet niet wat, uh, hoe ik ga reageren als er gescoord wordt. Aan welke kant dan ook. Uh, nou, de, op, voetballers, op. de voetballers juichen niet, hè? Uh, nou ja, Als ze ik... weten wel van uh, welke club ze zijn geweest. Nee precies, dus uh, misschien dat ik uh, Stoïcijns langs de kant sla, of ik juich voor allebei. Misschien in het laatste, ik hou altijd van positiviteit, dus misschien is dat het leukste. Uh, bekervoetbal, heeft u het een beetje gevolgd uh, wat uh, betreft uh, de verrichtingen van Schravenland? Absoluut. Ja. En die gaan goed, ja die staat voor mij in het poeltje bovenaan. Dus uh, wat dat betreft uh, doen ze het goed. Uh, ik had uh, een van de bestuursleden aan de lijn gezegd: Nou, Sandvoort heeft wel de punten nodig, laat ik het zo zeggen. Uh, dus het kan uh, voor, de, voor de SV Zandvoort een uh, zogenaamde zespuntenwedstrijd worden. Zes punten om uh, door te kunnen bekeren? Ja, zeker. Moet wel wat gebeuren, maar het kan, kan nog steeds volgens mij. Dus, uh, maar wat mij vooral om gaat is dat deze twee teams tegen elkaar spelen. En daarom uh, nou, ben ik ook gekomen. En uh, ja, dat vind ik gewoon een hele leuke toevalligheid. Gewoon. Ja. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, dat was uh, Jaap Koper met uh, wethouder Jan-Jaap uh, de Kloets. Ja, eigenlijk een beetje voor uh, beide partijen... die uh, vandaag op uh, Duintjesveld uh, voetballen voor de beker. SV Zandvoort tegen Schravenland. Even voor de rust was het 0 tegen 0. En zodanig gaan we weer naar uh, Piet Pijper uh, toe... daar uh, op een zondag Duintjesveld voor het uh, vervolg van de wedstrijd. Tweede helft inmiddels gestart. En na deze volgende plaat gaan we met hem contact opnemen. Ja, dat is wel een beetje moeilijk hè? voor uh, Jan-Jaap de Kloet, onze uh, eigen wethouder. Everybody shout. Voor welk team moet hij dan uh, inderdaad uh, laten horen dat hij uh, gelukkig is als er een doelpunt uh, valt. Maar dan moet het eerst wel vallen natuurlijk op de uh, bij die wedstrijd. De tweede helft, Piet. Goedemiddag nogmaals. Goedemiddag. En hoe staat het ervoor op dit moment? Nou, uh, hebben we hebben meneer Jan Jaap nog niet in uh, moeilijkheden gebracht. Er is nog niet gescoord. Dus dat betekent dat de stand uh, in ongeveer na 13 minuten in de tweede helft... een kwartiertje in de tweede helft... ook nog steeds op 0-0 staat. Zandvoort uh, speelt uh, zijn geliefde richting. Ze speelt richting Kantine. We hebben tot nu toe nog... Uh, is er nog niet gewijzigd in het team. Ik zie wel een aantal mensen warm lopen. Dus ik verwacht zo dat er wat nieuwe spelers ingezet worden... En uh, ja, het is, het, is, het is over en weer, het is, uh, ja, het is een gelijk spelletje, zo spelen ze ook in het veld eigenlijk. Het is al, allebei een kansje en niet echt... Uh, ja, het is natuurlijk niet zo interessant voor Schaafland, want die zijn geplaatst, normaal gesproken. En, uh, ja, en wij, wij zijn kans, wij kunnen ons in plaatsen dus. Dus, dus maar dat is, is niet zoveel spanning, maar er wordt wel een leuk gevoel gehaald. En, uh, ja. en we hopen toch te kunnen winnen natuurlijk en uh, ik hoop dat Jan Jaap dan toch straks... Uh, ...blij is dat Zandvoort gewonnen heeft, dan hoop ik er maar op. Ja, ze zeker weten. Is, nou ja, dat moet gewoon, uh, toch? Dat moet, dat moet gewoon, ja. Het ja. is inmiddels hartstikke lekker weer geworden. Het zonnetje schijnt. En, en ik zit inmiddels ook op het bankje in het Duintje, dus uh, het zonnetje heerlijk. En uh, ja, dat is een zijn handje voor het publiek. Maar, uh, we wachten nog op het eerste doelpunt en ik, ik meld me zodra dat valt. Zeker. En als uh, mensen even langs willen komen, kunnen ze gewoon uh, buurt hebben, jullie daar op Duintjesveld? Voornamelijk moet je komen. Yes. Iedereen is welkom. Oké, okay, nou, dat hebben we bij Hallo. deze eventjes uh, opgeroepen op de radio. Dankjewel Hallo. Pieter voor dit moment en uh, straks kom ik weer bij terug. Tot zometeen. Tot zo. Ja, en wij hebben een uh, lekkere hit uit uh, de jaren negentig die je niet zo vaak meer hoort. Deze van uh, Call Batten. Betten. I Na de jaren negentig beetje het begin van uh, dit uh, radiostation uh, ZFM. Begon in 1990 uh, onderin de Watertoren hier in Zandvoort. Daarna naar het Gasthuisplein uh, Verhuisd, Kruisstraat 2A. En uh, toen deze locatie aan de Tolweg 10A. En mocht je nou uh, binnen in de studio willen meekijken... ZFM-live.nl kijk je live uh, mee. Ook bij dit uh, radioprogramma Zandvoort op zaterdag... waarbij ik uh, bij jou ben tot aan uh, 5 uur... We juist van Piet nog steeds 0-0. De bekerwedstrijd eh, tegen Schravenland daar op Duintjesveld. En straks eh, in het volgende uur van die programma... komen we weer bij Piet Pijper daarvoor terug. Eerst even een ander bericht, want eh, zonder licht... en met drank op achter de stuur, dat is eh, nooit een goede combinatie. Nou, dat ontdekte ook een bestuurder afgelopen nacht hier in Zandvoorts. Want vannacht rond 1 uur zagen collega's van het basisteam Kennemer-Kust een autorijder zonder verlichting. Toen ze de bestuurder een stopteken gaven reageerde hij niet direct... maar uiteindelijk stopte hij gelukkig toch... en hoefde er geen wilde achtervolging plaats te gaan vinden. De bestuurder gaf aan dat de auto van zijn vrouw was... maar toen hij moest blazen wist hij waarschijnlijk al genoeg. Het apparaat gaf een fors resultaat aan... en op het bureau bleek hij zelfs 655 uggel te hebben geblazen... Bijna drie keer de toegestaande limiet voor een bestuurder. Nou, de collega's hebben zijn rijbewijs ingevorderd en direct een rijverbod opgelegd. De zaak gaat nu naar het Openbaar Ministerie en de straffen voor rijden onder invloed... variëren van een boete tot enkele jaren gevangenisstraf zelfs. En daarnaast kunnen de volgende straffen worden opgelegd. Te weten een verlies van zijn rijbewijs voor een langere periode... Nou, daar komt hier een verplichte en dure cursus van het CBR. Die je zelf gaat uh, moeten betalen. Dat, uh, ja, dat zou zo rond 2000 euro zelfs uh, gaan kosten. En ook nog uh, riskeer je een strafblad met drank op achter het stuur. En uh, leef je niet alleen trouwens uh, jezelf in de problemen. Maar breng je ook andere uh, mensen uh, in het verkeer in gevaar. Denk vooruit, regel een bob en houd het veilig. Dus uh, de bestuurder van uh, deze auto die gaat uh, de komende periode een uh, zware periode tegemoet. En uh, laten we voor hem hopen dat het meevalt. Aan de andere kant, je moet niet gewoon uh, gaan drinken als je het uh, verkeer ingaat. En helemaal niet zulke grote hoeveelheden als... Uh, 655 euro, want dat is echt uh, drie keer de maximaal toegestaande hoeveelheid drank voor in het uh, verkeer. En hier is David Bowie, China Girl. China girl I feel the wreck without my little china girl I hear her heart beating loud as thunder Lekkere gauw houden van David Bowie en Little China Girl. Zodra ik het twee uur van Zandvoort op zaterdag zon inmiddels hier in Zandvoort. En de temperatuur van bijna 17 graden begint aardig op te lopen in een keer. Want net aan het begin van dit programma hadden we nog iets meer dan 14 graden. Dus we gaan de goede kant op en ik spreek je graag zo meteen voor het volgende uur van dit programma. J'entends des bailles à trois sans moins Aské parachute de cours après Mais ça va pas m'étais ta rêve Mais comment ça le monde est hyper eh? Tu croyais quoi Qu On serait plus jamais Je pourrais t'afficher Mais c'est pas mon délire T'après les rumeurs tu m'as eu dans ton lit Oh ja oh ja Y'a pas moyen ja pas moyen Je suis pas ta cata ja genre En casana baby tu t'aides ça